8 uur, Christian uur, met het NOS Journaal. Het OM heeft zelf straffen tot 15 jaar geëist... voor een dodelijke overval in Gees in Drenthe. Bij de overval in juni 2016 werd een man van 69 in zijn huis mishandeld. Zijn vriendin werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen... geld en sieraden uit de kluis te halen. Toen de overvallers waren vertrokken... overleed de man aan de gevolgen van de mishandeling... Hij had onder meer zeven gebroken ribben, breuken in zijn gezicht en hersenletsel. De verdachten zijn een Amsterdammer en drie Belgen, allemaal twintigers. Twee van hen hoorden 15 jaar cel-eisen, de andere 13 en 12 jaar. Nederland wil een voortrekkersrol spelen bij het tegengaan van misstanden met cryptovaluta. Consumenten moeten worden beschermd tegen te grote risico's, vindt het kabinet. Daarom komt er een verbod op reclame voor zogenoemde binaire opties... Ook het gebruik van cryptovaluta door criminelen en terroristen... moet worden tegengegaan. Ze moeten niet meer anoniem bitcoins kunnen kopen, vindt het kabinet. In Saoedi-Arabië is een leeuwentrainer opgepakt... nadat een van zijn dieren een meisje had aangevallen. Tijdens een festival in Jeddah mochten tientallen kinderen de leeuwenkooi in... waar een zes maanden oude welp zonder nagels rondliep... Op een video is te zien hoe het dier het gillende meisje in een hoek drijft... en met zijn poten haar hoofd vastpakt. Het, dier kan ongedeerd weg, het kind kan ongedeerd wegkomen als een man de welp tegen de grond drukt. Het incident leidt tot grote verontwaardiging in Saoedi-Arabië. Naast de leeuwentrainer is ook de organisator van het festival opgepakt. Voor de Friese kust is met veel moeite een auto van een wat getrokken. De Ford Fiesta stond daar sinds het weekend. Het leek de eigenaar leuk om op het wat te rijden, maar hij zakte weg... Een berger die een kabel aan de auto wilde bevestigen... kwam zelf vast te zitten in het slik. Later lukte het wel met een speciale slee. Een trekker heeft de auto daarna naar de wal gesleept. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden en oosten vallen nog buien. Morgen geregeld zon, smiddags vanuit het zuiden meer bewolking... gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Freek de Jong is mijn gast. Cabaretier. Lange tijd, van 1968 tot 1979, vormde hij samen uh, met Bram Vermeulen... het duo hoop. Spraakmakend cabaret. Cabaret wat, uh, ja, wat veel opschudding uh, tot opschudding heeft geleid. Er is een waanzinnig... Royale box uitgekomen, Nederlands hoop in bange dagen compleet, ook gewoon ergens compleet op zeggen, dat is ook wel redelijk gedurfd. En is, nou ja, het, het voelt ook als compleet. Nou, onze eerste titel was het. is Nederlands hoop in bange dagen, Nederlands ja. hoop in Panama om ook te maken Nederlands hoop incompleet. Oh ja, maar dat zou dan weer <laughs> te veel verwarring zaaien. Dan ben je daar weer een half uur over aan het kletsen. En waar het natuurlijk over gaat is uh, die, die, voor sommigen uh, in ieder geval voor Bram Brute scheiding. Uh, na, na die, die prachtige jaren die jullie samen hebben beleefd... die scheiding die nodig was, dat heb je net ook uh, uitgelegd... maar die scheiding die ook niet helemaal los staat. Tenminste, als ik, als ik het boek wat nu uit is gekomen van Frank van Hallen uh, mag geloven... zit er ook een hele persoonlijke geschiedenis in. Die wil ik eigenlijk even inleiden met een fragment. En dat is een fragment dat heet Ik tel mijn idealen. Mm -hmm. En als het morgen wordt, zal ik mijn idealen tellen. De tralies die de zon in vieren delen, zijn even ondoorkoombaar als de dag. Ik had gezworen dat ik mijn vrienden nimmer zou verraden, maar de pijnbank is nu eenmaal sterker dan mijn wil. Eén oog is dichtgeschroeid en wat er van mijn handen rest zou ik zo willen missen. Als ik wist dat men mij vergeven zou. Kanker is een zachte dood vergeleken bij dit leven. Maar jullie huilen liever krokodilletranen dan dat je aan de lijve voelt wat lijden is. Ik heb een kind verwekt dat ik niet lang gekend heb. Toch huilt het elke dag nog in mijn hoofd. En morgen is er weer een dag voorbij in Chili, Oeganda, Rusland, Argentinië. Ik tel mijn idealen en raak er steeds meer kwijt. Ik tel mijn idealen uit Bloed aan de Paal, 1978, in een wat dominee-achtige sfeer. Ja, dat was ook Nederlands hoop, Dat uh, was ook Nederlands hoop. Ik, uh, dit doet me heel sterk denken aan mijn gereformeerde jeugd met een orgel op de achtergrond. Maar daarin komt ook de zin voorbij, ik heb een kind verwekt dat ik niet lang gekend heb. Toch huilt het elke dag nog in mijn hoofd. Ja. Uh, jij was toen, 1978, uh, was jij samen met Hella, je vrouw, waren jullie een kind uh, verloren? Ja, dat gebeurde in, uh, tijden, midden in de Nederlands Hoop Express. Hij was uh, geboren op 1 november. De Express ging eind, januari, uh, eind december in première in Tusinski. En wij gingen, hadden een paar dagen vrij en we gingen in januari, uh, eind januari naar Tesla. En daar troffen we hem dood aan in de, in de kinderwagen toen we bij het hotel aankwamen. Dat was een, uh, ja, heftig. En, uh, dit, dit lijkt me een understatement. Ja, je nou ja, zegt. Ik, ik, ik, zeg, ik zeg er iets. En, en wij, wij, wij wisten ons geen raad. En uh, dat kind was drie maanden, het was een jongetje. Jork. Jork. En hij uh, was daar uh, uh, precies een jaar eerder verwekt. Op dezelfde plek. En, en bleef daarachter. Ik had toen, uh, en dat hadden we, hebben we overlegd, hebben we hem daar ook, uh, daar ook begraven. Ja. En dat, dat, werd een, dat werd een ingewikkelde uh, toestand, omdat nee. Hella niet goed was met haar ouders. Mijn, mijn uh, moeder was uh, alleen mijn vader Dus Wij hadden iets van, ja, we willen eigenlijk helemaal geen grote begrafenis. Nee. Dus toen hebben we uh, Bram en Titia uh, gevraagd of die... Uh, Tietje was de ja, vrouw van ja. Bram. Of die samen met ons dat, dat, dat, dat kind wilde begraven op Tessel. Mm -hmm. En dat is ook zo gebeurd. Ik had daar, ik had daar een, ook eigenlijk wel een, een groot idee bij. Uh, ik dacht van, nou ja, dat, dan, dat verbindt ons voor eeuwig door alles. Echt ook, echt... Uh, maar dat is, dat, is, dat, is, dat is niet gelukt. Het was ook eigenlijk te groot voor, voor hun. Ik bedoel, we hebben dat... Uh, dat hun ook aangedaan. En hun daarin betrokken op een manier... We, hebben we ook niet goed over gesproken. Vooraf niet. En achteraf ook zeker niet. Want Bram had een heel grote mate van ongemak... met de dood van jullie kind. Nou, hij... hij, hij, hij nee, hij wilde juist ons enorm steunen... door er overheen te stappen. En uh, ja, hij heeft... In ieder geval bij Hella uh, toen uh, iets geraakt wat, waar hij niks aan kon doen. En waar zij in wezen ook niks aan kon doen. Maar wat wel pijnlijk was. Dat wordt ook beschreven in het boek. Uh, jij zegt in, in, in dit verhaal van... Helle had een, had een geschiedenis van afwijzing... en voelde zich door Bram eigenlijk afgewezen ja. in deze geschiedenis... Ja. die jullie eigenlijk bij elkaar had moeten brengen. Ja. Uiteindelijk is het ook wel... een, ja, een Die hem, die hem bij, ook bij, bij haar had moeten brengen. Ja. En, en dat zij ook hem beter kon accepteren. Ja, want ook daar zat natuurlijk wel wat spanning op. Natuurlijk, maar jullie maar, maar. hadden een huwelijk het is, het is en een er kwam gelukkig. een vrouw bij. En er kwam aan de andere kant ook een vrouw bij. Ja. En, en, en als je weet wat, wat Hella, uh, waar Hella vandaan kwam, zal ik maar zeggen... wat zij uh, die onwaarschijnlijke... Uh, uh, ja, die, die, die afgrond van onzekerheid. En dan heel langzaam dat kind opbouwen. uit de Joodse familie Elie ja. is haar vader. Hè? En dan opeens, weer, uh, weer, oh, dan opeens een kind verliezen en weer, weer, weer terugvallen. En, en, en uh, ja, dat Ongelooflijk. Maar dat ging op dat moment niet goed. Het bracht jullie niet uit elkaar. Het bracht jullie verder uit elkaar, denk ik. Jawel. Want de, we speelden ook door. Dus de dag na de begrafenis stonden we in het Circus Theater in Amsterdam. Of in, in, in, in Scheveningen. Ja. En dan komt de directeur op mij af. En, en die zegt, ik heb, gehoor, ik heb alles gehoord. En we praten nergens meer over, zei hij tegen mij. Klaar is, Kees. Ja pakket ja. en door ja en, en en dat betekende dus dat ja ik, uh, ik speelde elke avond en uh, en Hella zat uh, Hella zat uh, thuis en ja hij is vrij onomwonden over Hella in dit boek Bram ja. in interviews die hij geeft noemt hij haar Joko Ono ja uh, of ik ben best een fan van Joko ja ook, ono. wij ook <laughs> Dat mag ik misschien niet uit op zeggen? Nee, ik vind en, dat een hele bijzondere kunstnerhes. Ja, behalve dat. Het is een, een ongeveer gesterk. het gaat natuurlijk over de spanning die er is... als er een twee-eenheid ja. is. En daar komt een ander bij die ook heel sterk is. Nou, dat, of die dat, heel ja, aanwezig is. Nou ja, toen, toen ik Bram uh, leren kennen, had hij al verkering. Ja. En uh, ja, daar is... Uh, daar, uh, uh, ja, ja je, moet, je moet niet alles... Uh, daar hebben zich ook dingen afgespeeld... Uh, die ook pijnlijk zijn. Uh, wij, wij zaten een keer bij Bram op zijn, op zijn kamertje te praten over allerlei dingen. En uh, opeens stapte zijn uh, vriendin daar en later een vrouw daar toen binnen. En die had al enige tijd uh, staan, uh, uh, gehoord wat wij eraan bespreken waren. Dat was ook niet, was ook niet echt uh, prettig. Dus ja, dat, ja het, het, is, het, is, het is zo wonderlijk uh, hoe... Naïef je ook in die tijd bent. Daarom is het zo mooi. Ja, naïef om... en gesloten eigenlijk ja, ook. Hè? Want jullie gesloten. trokken natuurlijk dag en nacht met elkaar op. Bram en ik waren in een periode van, nou anderhalf jaar zeker, 16 uur per dag bij maar elkaar. Maar jullie spraken eigenlijk niet met elkaar? Nee. Het ging niet over de grote het dingen? Het ging alleen maar over uh, plannetjes en ideetjes. En, uh... Ik heb jullie ook uh, na de scheiding uh, best pittig gevolgd. En uh, ik, ik dacht altijd. Uh, ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Uh, Freek, Freek is beter. Maar bij Bram voelde ik een heel sterke gunfactor. Omdat ik hem eigenlijk op een bepaalde manier in... als een kwetsbaarheid, is, ja. zoals vrouwen dat ja. zeggen... dat ik hem zo lief vond. Ja. En zo rondborstig. en zo Ook dingen die fout gingen, die werden beschreven. En, als ja. er één ding is waarin hij beter is... is het zijn presentatie naar vrouwen toe. <lacht> Ik, ik altijd... ben er gewoon ingetuit. Tuurlijk, Dat zeg ik... je nu gewoon. Je bent gewoon jaloers. Daar heb ik altijd wat moeite mee gehad. Het is nee. ook een hele knappe jongen. Ja, maar goed, het was een topvolleyballer. Hij was op school uh, de, de, de getapte, de getapte ja. jongen. Ja, is ook zo. En, en zo zat ik ook bij hem achter op de fiets, uh, op de bromfiets. Zo reed hij in Amsterdam. Hij was dat, dat, dat charismatische van hem, dat zag jij ook wel. Absoluut. Ja. Absoluut. Jij vroeg aan ons voor de uitzending... ik wil iets laten horen van Bram. Uh, Bram Solo, ja. als het ware. Maar niet na uh, Nederlandse hoop, maar in Nederlandse ja, hoop. Ja. En, en waarom hecht je daar zo aan? Nou ja, Het is een uh, mooi liedje, De Oude Vrouw. Hij heeft heel veel, uh, heel veel mooie liedjes uh, geschreven, de, de muziek. En, en, en, en, en ook goed, goed gebracht. Uh, later ging hij naar mijn idee iets te veel galmen. Maar uh, dit, dit is nog uit de, uit de goede periode. En, uh, nee, ja, wij, en, en onze samenzang... Ja, ja, dat vond ik toch wel snerpend. Maar... Je hebt één keer in de zaal gezeten bij een, bij een programma van hem. Ja. Uh, in 2013. Ja. Dat moet een de... vlak voor zijn dood zijn. In de Lohan, ja zeker. Ja. Ja. Ja. En toen was er een groot programma met Bram. En toen, toen dreigde jij, of toen wilde jij eigenlijk de tweede stem gaan. Ik zat in mezelf, met de vinger in mijn oor, zat ik die tweede stem mee te Ja. Maar toen had je hem al twintig jaar niet in het theater nee. gezien. Nee. Hoe was dat eigenlijk? Nou ja, dat, dat, dat... dat heb je bewust niet gedaan na zijn nee, shows. Ik zie, ik, zie, ik, zie, ik zie sowieso niet zo gek veel, uh, niet zo gek veel te, uh, cabaret en theater. En, en, uh, ja, zeker geen Nederlands. Uh, nee, dit was Bram, hè? Dit was Bram. En ik had al veel eerder natuurlijk naar, naar hem toe moeten gaan. En kort daarop heb ik, uh, toen ging ik een serie programma's maken... voor de VPRO-televisie, De Vergrijzing. Dat waren 17 uh, voorstellingen in uh, vier maanden... Elke week een ander. En toen, had ik hem, toen heb ik hem gebeld en ze zegt... zullen we nog een keer een van die uitzendingen aan Nederlands besteden? En toen zei hij, nou, laten we dat nou maar niet doen. Want na al die jaren ben ik eigenlijk uh, er een beetje van af. Ik ben Bij, net over de scheiding heen. Ja, nou, behalve dat ook in de, in de interviews was het niet meteen de eerste vraag... Uh, hoe is het om ja. zonder freek te zijn? En... Uh, dus laat ik nou niet weer opnieuw daarmee beginnen... want dan heb ik het weer uh, tien jaar aan mijn broek hangen. Ja, wat vond jij daarvan? Ik dat... vond dat hij daar, uh, dat was zijn goed recht. Want uh, ik was er dan kennelijk opeens wel aan toe... en ik heb ook meteen, uh, na, nadat we uit elkaar waren, uh, dat, dat, dat nooit meer. Maar als je dat dan zo terugleest op papier... want dan, dan zou ik best wel kunnen denken... goh, die Freek, uh, nou, de wind in de rug... die ging prachtige shows maken, uh, ging niet naar Bram. Keek niet naar Bram om... Uh, Bram daarentegen, die ging naar al jouw shows. Nou, ik geloof niet dat hij behalve de comiek er is gezien. Nee, ge hij heeft echt heel veel gezien. Okay. Ja, en hij had het daar ook trouwens vaak over... want ik heb hem ook best wel regelmatig gesproken. Uh, maar hij ging wel naar jouw shows. En uh, dan krijg je een beetje het idee... alsof er een een beetje de baas is... en de ander die, die, die loopt zeg maar met een soort blinde liefde achter die ander aan. Mm. Dat gevoel mm. krijg je gewoon... Nou, dat daar ben je wel van bewust. Dat me. zou kunnen. Nou, ik heb Vind je het leuk om, om, om dit eigenlijk allemaal over jezelf terug te lezen? Of heb je daar problemen mee? Daar met? heb ik geen enkel probleem mee. Daar moet de geschiedenis ook over de oordelen. Ik, ik heb mijn ding gedaan toen, eh, samen met hem. En ik heb daarna mijn ding alleen gedaan. Werd jij beter alleen? Vond je dat je beter uh, werd? Hadden? Leverde nou het ja, die, op waarvoor die, die, je het gedaan die had? In de eerste jaren zeker. Ja. Ik, dat had nooit samen gekund. Uh, ik heb aanvankelijk dan nog de komiek met de orlof voor een deel ja, gedaan. Maar de zinke. Zinke. Ja, uh, maar dat Maar dat was eigenlijk achteraf gezien ook dom van mezelf om dat te doen. Uh, want ik, dat was helemaal niet nodig. Maar ik heb uh, zeker die eerste tien, vijftien jaar... ja, mijn vo volledig uitgeleefd. En uh, nou ja, het woord megalomaan liet je aan het begin vallen. <lacht> ik, ja, ik ben natuurlijk op een bepaalde manier bezeten van mijn talent... Op, he, dus minder, ik ben minder bezeten van mijn ego dan van mijn talent. Ik, wil, ik ben altijd weer zo nieuwsgierig van wat er nog meer in zit... en wat ik er nog meer mee kan. En uh, ja, ja dat, dat houdt me nog altijd uh, bezig en op de been. Ja, de, ook daar heeft uh, Bram iets over gezegd. Het was een vernietigende drang bij Freek... en die drang is sterker dan zijn wil om prettig te leven. Ja, ja, ja je kunt ook zeggen dat dit prettig leven is voor Ja, mij. precies, ja. ja. Ja. ja, ik, ik, ik, ik zie... Ik... Waarin je dus eigenlijk het aller, naar het allerhoogste rijkt. Ja, ik, ja. He? In, ik in heb, het woord ik, wat je ons wil geven. Uh, hij, hij ging uh, graag naar het café, hij dronk graag ja. wat. En ja. hij hield van gezelligheid. Van He? gezelligheid, nou dat heb ik uh, totaal niet. Het is helemaal aan jou voorbij gegaan. En ik heb ook heel sterk gekozen om samen met Hella dit, dit te doen. Ja. En dat betekent ook automatisch dat daar weinig plek voor anderen is. Ja. En daar hebben we... Heel veel vrede en heel veel geluk hebben we daarmee. Ja. Dat, dat is echt, uh, ja, dat is subliem. Laten we even luisteren naar dat liedje wat je van Bram had uitgezocht. De oude vrouw. Graag. De staartklok kwispelt door de tijd. En de camera zoomt in op het raam. Daarachter zit een oude vrouw die niemand kent. Ze heeft geen naam. In de kamer, die moderne zin gericht, herkennen wij van vroeger nog een stoof. Ze ziet ons niet, ze hoort ons niet, want ze is bijziend en doof. Koffie pruttelt op het theelichtje. En ze bladert in haar blaadjesboek. Ze is niet alleen de oude vrouw, meneer Parkinson is op bezoek, en ze kan nog lezen in haar boek, omdat haar handen net zo trillen als haar hoofd. Eindelijk op het buffet, vergeeld portret. Te De handen rusten in de schoot. Ze verwacht bezoek, de oude vrouw. Laat haar niet wachten, meneer. Bram Vermeulen, hij overleed in 2014. Samen met Freek de Jonge was hij Nederlands hoop. Uh, in dit liedje hoor je ook hoe die af en toe uh, licht op hol slaat, bijna. Hè? Ja. Uh, maar, maar je hoort ook dat jullie stemmen eigenlijk, uh, en ook het stemgebruik, en ook de manier waarop jullie een, de R laten rollen, wat ik niet goed kan, uh, dat jullie daar op elkaar leken vroeger. Dat is helemaal weg. Ik ben qua stem natuurlijk heel erg door hem gevormd. We hebben een, een periode heel veel gerepeteerd. Hier aan dit lied hoor ik dus zeg maar, die Parlando-inleiding. Daar denk ik nu van, eh, daar zou ik hem nu eh, in coachen en corrigeren. Ja, te, te veel. En, eh, en we, hebben wel, eh, we waren wel analytisch, dus er is bijvoorbeeld wel gesproken over... of we eh, dat laatste woord dood nou moesten uitspreken of juist niet... He, want uh, iedereen voelde dat wel aankomen en, en uh, zei dat wel in zijn hoofd. Dus om dat dan nog eens te zingen was dan... Dus daar praten we wel over, maar niet over... Zou je niet ietsje terugnemen hier... Zou je niet proberen dat wat terloops te zeggen? Daar praatte, praatte, durfde ik niet over te praten. Nee, maar vice versa hetzelfde. Want uh, er staat een stuk in Van Bram waarin hij jouw stem analyseert... en waarin hij vertelt dat hij alles van stal moet halen... om er... ...iets van te maken waardoor het nog wat klinkt. Uh, sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar hij had daar een hele term voor... ...waarin hij als het ware een orkest om jouw stem heen bouwt... ...om, het, om, om de valsigheid enigszins te camoufleren. Ja, ja. Nou ja, dat zou je met mijn muzikanten moeten bespreken. Maar misschien heb ik er tussen <lacht> ja, veel bij geleerd. Dat zou ja, ook kunnen. Ja. Ja. Maar zei hij nooit wat over jouw manier van zingen? Want laten we op zijn zachtste. ...je hebt een bijzondere manier van zingen. Ja... Ik heb mijn manier van zingen. En ik hoop dat iedereen... Hè, tenminste, de grote mensen hebben allemaal hun eigen manier. Uh, het was ook wel belangrijk voor Bram om een bepaald gebied op te, op te eisen. Het muzikale gebied. En zoals ik, zeg maar, mijn, mijn conferences en mijn liedjesteksten... Ja, we hebben wel heel veel over liedjesteksten. Ik voel toch nu een klein beetje strijd nu. Die man is helemaal postuur, maar ik voel gewoon... Hoe nog... bedoel je? Dat ik voel dat jij zegt van ja, hij had een heel erg de neiging om een bepaald gebied op te eisen. Hmm. Daar zit dan nou ja, een spanning op. Het, het feit dat, dat ik niet kan zingen komt ergens vandaan. En, Waar uh, komt dat dan Nou van? ja, wat jij net zegt. Uh, hij suggereerde dat hij een heel ding om mijn stem ja. heen moet. Ja, ja nou en, ja, dat, en dat, dat de kennis je, dat allemaal wisten. Je, je, wist je weet ook wel dat Bram een man van uh, grote theorieën is. Jazeker. Yes, en dit is een van die theorieën. Ja, moet ik, moet ik daar uh, Nog. In, in me heen gaan? Of moet ik zeggen van, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat vind ik nou, vind ik een beetje onzin. Ja. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan als we het dan over muzikaliteit hebben... vanaf het moment dat, hij niet meer, dat jullie niet meer samen waren. Nou ja, dat is zo in het eerste programma was, het, was de muziek aanwezig. Er stond ja. een hele hoop instrumenten op het toneel... maar de band was vertraagd. Ja. En in het tweede programma was helemaal geen muziek. Jawel, dan dus speelde ik zelf Orgel, ja. uh, Tante Wil. En uh, nou ja, heel langzaam... Uh, bij Breuken was voor het eerst weer de Stroomman en Travante voor het eerst weer met met met, met, met echt. Uh, ja. Ja. Want uiteindelijk ben je er toch naartoe gegroeid. Ja, je... En ik ben ook weer heel veel Nederlands op gaan zingen. Uh, met, met de nits uh, hebben we heel veel ja. Nils-op-nummers gedaan. Ja. En die en zijn er dinsdag ook bij. De Nits doen we, doen we een vieze oude man samen. Ja, en Wende, Snijders... Ja, die is er, niet, van, oh, die die is er die, niet. Die heeft afgebeld. Spinvis wel. Ja, Bart Peters en Tim Knol en Mathilde Santing... en de Nits, dus Paul de Munnik... Die, die, die, die zijn allemaal in carré ja. aanstaande dinsdag. Ja, ik adviseer de die. mensen ook om nu nog... want er zijn nog een paar plaatsen... want ik ben maandag in de wereld draait door. En ja, Dan is het afgelopen Precies, daarna. dan kun je niks meer bestellen. Dus als je nu nog meer. even... Dat gaan we doen. Eh... <laughs> uh, want, niet, was, naar de, niet naar de Malafide eh, reserva, reserva, reserva, reserva, reserva, reserva, reserva. Nee, nee, nee, gewoon rechtstreeks. Reserva, ja. uh, je bent eventjes de 70 nu gepasseerd. Er staat voor mij een box die enkele kilo's uh, weegt. Hoe testament is dit eigenlijk? Wat je... Nou, dit is mijn jeugd. Ik ben, ik ben nu eigenlijk ja. nog bezig om, uh, laten we zeggen, mijn, mijn ouderdom uh, te registreren, misschien nog twaalf jaar. Twaalf jaar registratie komt er nog aan, bedoel ik. Ja, ja, ja, misschien vind ik nog een, uh, nog een miljardenpartner, <lacht> wie zal het zeggen. Dat gebeurt heel veel. Ja. Dat, je, dat je misschien nog een oude jeugdheld treft... die zegt, zullen we samen weer eens wat gaan maken? Mini en Maxi of zo, zit je ja, nu een beetje zijn, ja. in zo'n Nee, nou, ik, ik denk wel dat het, dat, het, dat het een muzikant moet zijn. Ja. Maar het is, het is niet afgelopen. En de manier waarop jij praat over... over over de liefde voor, jou, voor jouw werk, uh, voor jouw leven eigenlijk, is, is niet afgelopen. Nee. Dit, is, dit, dit zegt niks over wat we nu nog van je kunnen verwachten eigenlijk. Nee, nee dit, ik ben ontzettend trots en ontzettend ontroerd ook dat dit er is. En, Waarin uh, ik, schuilt die ontroering dan? Nou ja, vooral schuilt die ontroering toch in, die, in, die, in dat herstelde duo... Dat het toch, en daar heeft Frank dan ook wel gelijk in dat, dat... Het is heel gemaakt. Ja, het is, het is heel gemaakt. Het is... Het is uh, ja, en, en, en, want die boeken, dat zijn geen, is geen hagiografie. Nee, en dat nee is, het is pittig. En ik, vond het, ik vind het ook heel uh, van lef getuigen dat je... Ja, je hebt, er niet, je, hebt niet, je hebt er niet mee zitten bemoeien van kan nee. dit wat mooier, kan Freek wat mooier? Kan ik er wat mooier uitspringen? Nee, ja. nee, en daarom wil ik het ook graag, want het is, al, het is op zichzelf al pijnlijk genoeg... dat ik de enige ben die er wat over kan zeggen. Ik had natuurlijk dolgraag gehad dat hij zijn dingen ja. erover kon zeggen. Ja. Dus het, het, het trekt sowieso al een beetje uh, mijn kant op. En ik probeer ook zo, zo oprecht en eerlijk mogelijk zijn... Uh, aandeel erin te, te verwoorden. Maar tegelijkertijd moet ik ook weer kritisch blijven vanuit mezelf. Dat ik zeg, ja, nou ja, daar ging hij dan naar mijn mening iets te ver. Of ja. daar, daar vond ik dat hij op mijn terrein kwam. Nee, die zijn waanzinnig verschillend altijd geweest. Ja, ja, nou ja, en dat is misschien deel van het wonder dat in die, in die, in die, in die verschillendheid het toch zo'n eenheid is geweest. Ja. Het waren mooie jaren en ik heb enorm genoten van deze box. Ik ben er heel blij mee. Je mag hem je leven lang meenemen. Meenemen, heerlijk. Wil jij iets op je tegel zetten? Je hebt vier hartjes op de hoeken gedaan. Dus ja, vind ik dit al een heel positief uitgangspunt. Ga ik nou, ondertussen ik een, even vertellen dat er gesport wordt zometeen. Hè? Langs de lijn in omstreken, Robert Meder. Renze klaar, zometeen na half negen. En... Ja, het is nog niet uitverkocht. 13 maart in Carré zijn nog wat kaartjes. Nederlands hoop met onder andere jongen, maar ook spinvis. Wat komt erop te staan? Je hebt nog uh, 14 seconden. Oh, en als je de dood niet kent, kun je eigenlijk niet leven. Want dood, dat zul je altijd zijn. En het leven duurt, duurt maar, even. maar even. Klein hoop hoopkopletje. Ja, heel mooi. Dank je wel. Wat een kleine letter heb jij. Ja, anders komt het er niet op. Ongelooflijk bescheiden. Dank, meneer De jongen, Dit was aflevering 4191. Morgen geen mandjaren. Nee, nee, geen mandiaren vanwege schaatsen. <laughs> Straks zijn ze in de zomer nog aan het schaatsen. Wij zijn er maandag weer met Jan Terloo, die het essay voor de Poekenweek heeft geschreven. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR...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 Alles onder de 20 euro zonder verzendkosten laten bezorgen? Je kan het met Bol.com. Want met Bol.com Select wordt je bestelling altijd gratis bezorgd. Voor mijn 9,99 euro per jaar wordt nu lid van Select op Bol.com. Ga nu naar uw Peugeot Professional Center en profiteer van 0% Financial Lease. Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag wordt nu lid van Select op Bol.com.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 Het OM heeft celstraffen tot 15 jaar geëist voor een dodelijke woningoverval twee jaar geleden in Gees in Drenthe. Daarbij overleed een man van 69 nadat hij was mishandeld. De overvallers namen de inhoud van een kluis mee. De verdachten zijn een Amsterdammer en drie Belgen. Twee van hen hoorden 15 jaar cel tegen zich eisen, de andere 13 en 12 jaar. De president-commissaris van ING, Jeroen van der Veer, verdedigt de loonsverhoging voor topman Hamers. Volgens van der Veer is het de taak van de Raad van Commissarissen om een topteam neer te zetten en hangt daar een prijskaartje aan. Hij zegt dat iedereen bij ING een marktconforme beloning krijgt. In verschillende landen hebben vrouwen geprotesteerd voor gelijke rechten vanwege Internationale Vrouwendag. Het gebeurde onder meer in Turkije, Afghanistan, Pakistan, India en de Filipijnen. In Spanje legden miljoenen mensen twee uur lang het werk neer. En ook daar wordt nu betoogd voor gelijke beloning en tegen seksuele intimidatie. En Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry... heeft zich in stilte laten dopen. De Amerikaanse is daarmee toegetreden tot de Anglikaanse kerk. Ze zou dat hebben gedaan uit respect voor koningin Elisabeth... die het hoofd van de Anglikaanse kerk is. En dat waren de hoofdpunten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Ja, goedenavond, welkom weer Langs de Lijn en omstreken op deze donderdag 8 maart. Het zal nu niet ontgaan zijn, Internationale Vrouwendag. Maar je moet nog steeds met een vergrootglas zoeken... naar vrouwelijke voorzitters en bestuursleden bij sportbonden. Uitzondering is de turnbond waar de vrouwen wel de leiding hebben. En we bellen zo even met de voorzitter. Na 9 uur bespreken we de verschillen en overeenkomsten... tussen het opvoeden van kinderen en honden. En dat doen we onder andere met een oud honkballer. U wist het waarschijnlijk niet, maar dat is echt Martin Gaus. Hij speelde ooit zelfs op een EK, later meer erover. We hebben ook nog uh, natuurlijk live voetbal in de Europa League. Wilt u meekijken hier in de studio? Er is nu nog niet zo heel veel aan, maar dat wordt straks wel anders. Dan is dat allemaal te zien met 5 webcams via nporadio1.nl. Eerst maar even naar het matchcenter. En naar uh, Krijn Schuitenmaker. Die uh, alle Europa League wedstrijden volgt. Zijn, nu zoveel, het zijn er geloof ik nog maar vier? Want we zijn al ver hè Krijn? Goedenavond. Ja, half, er zijn er vier begonnen om zeven uur. Dat betekent dus dat we op drie kwart van de wedstrijd zitten. En uh, onder meer een heel interessante. Dat is het duel tussen Milan en Arsenal. En dan zou je zeggen dat Milan, dat doet het de laatste tijd onder Gattuso best goed. Want er zijn uh, twaalf wedstrijden op rij. Uh, is die ploeg ongeslagen in de competitie. In alle competities. In de Europa League. In de groepsfase. Onder meer. En nu spelen ze tegen Arsenal. Er staat Arsenal in Milaan met een 2-0-voorsprong en inmiddels nog een, wat is het, een ruim kwartier te gaan. Migitarian maakte de goal. Euziel was de aangever. Migitarian de Armenier mocht het afmaken. Dat gebeurde in de eerste helft. En in de slotfase van de eerste helft werd het ook nog 2-0. Ramsey maakte hem. En daarna is Milan er eigenlijk helemaal niet meer aan te pas gekomen. Die ploeg heeft het dus heel erg moeilijk in de eerste wedstrijd. Want dit is de eerste van twee ontmoetingen. En volgende week volgt de tweede ontmoeting. En dus lijkt het allemaal uitstekend te gaan voor Arsenal. En dat heeft Arsenal ook wel nodig gehoord. Want die ploeg is drie Premier League wedstrijden op rij. Heeft hij aan het kortste eind getrokken. Dus wat dat betreft zou dit een belangrijke overwinning kunnen gaan worden voor Arsene Wenger. Er zijn nog drie wedstrijden bezig in zeg maar, de zeven uur ronde CSKA Moskou tegen Olympique Lyonnais en de Olympique Lyonnais, daar staat Memphis Depay in de basis. En zijn ploeg staat op een 1-0 voorsprong in de 68 e minuut. Nog maar vers. Die goal scoorde Marcelo de openingsgoal. Een interessante wedstrijd is het Borussia Dortmund. Dat thuis speelt tegen Red Bull Salzburg. En dat is de kampioen van Oostenrijk. Daar staat het 1-2 met Berisha. Die twee goals maakt een penalty. En een, vlak daarna nog een tweede treffer. En vervolgens was het Jurle. die voor Borussia Dortmund wel wat terugdeed. Kortom, dat waren drie goals in een minuutje of dertien tijd. Leuke fase in de wedstrijd wedstrijd daar En dan hebben we dus AC Milan tegen Arsenal 0-2. En Milan moet echt nog aan de bak. Wil het hier nog iets, iets van een goed resultaat gaan neerzetten. Kortom, het kan nog interessant gaan worden de komende 20 minuten. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de Nederlandse sportbonden. Dat bleek vandaag uit onderzoek van het Milieren Instituut En dat op Internationale Vrouwendag. Aan de lijn is Monique Kemp, voorzitter van de Turmbond KNGU. Goedenavond. Goedenavond. Is die turnbond de enige sportbond met een vrouwelijke voorzitter... en een vrouwelijke directeur? Ja, daar zijn wij uh, heel erg uniek in. Ja, ja. en zowel ja. een beetje trots op als verdrietig over misschien. Ja, dat is uh, natuurlijk gemengde gevoelens. Wij zijn zelfs uh, ook uh, in het bestuur met meer vrouwen dan meer mannen. En uh, ook dat is uniek. Ja, want dat is, he, vandaag uit het onderzoek blijkt ondanks dat er wel toegenomen belang wordt gezien van meer diversiteit... en meer democratische man-vrouw-verdeling... steeg juist het aandeel van bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is uh, dramatisch. En uh, ik dacht, hoe komt dat nou? En uh, eigenlijk zou ik daar het antwoord niet op weten. Want ik denk dat er, als je heel goed zoekt... hele goede vrouwen zijn die betekenisvol willen zijn voor, voor sport... Ja. ja, want dat is een van de vooroordelen. Hè? Dat, dat ze hun hand niet genoeg opsteken, laten we zeggen... als de functies langskomen. U zegt dat is niet waar? Nou, ik denk dat het wel uh, in de aard van vrouwen zit... een beetje dat ze... Uh te bescheiden zijn en ook te bang zijn. Want als je committeert aan een bestuursfunctie... dan gaat het over, uh, nou, heb ik er zin in? Vind ik het leuk? Kan ik het? En verbind ik me aan de lusten en de lasten die daarbij uh, komen kijken? Want het is uh, soms ook gewoon uh, moeilijk. En dat moet je willen. Ja. Het klinkt een beetje alsof je uh, daar zelf op die manier over hebt gedacht. Nou... Uh... Kijk, ik uh, ben hopelijk niet gevraagd omdat ik een jurk aan had... maar omdat mensen dachten dat ik het zou kunnen. En ik wil een sleutelpositie in de sport hebben. Was ik voor uh, trainer of voor jury het gevraagd... dan had ik zelf nee gezegd, want dat kan ik niet. Stel je voor dat ik een ratslag had voor moeten doen... Nou, dan was dat behoorlijk misgegaan. Maar uh, als je denkt dat je kunt besturen... Uh, wees dan uh, niet zo bescheiden en uh, ga dat dan ook gewoon doen. Ja, maar dat klinkt eigenlijk gewoon logisch dat er niet wordt gekeken of het een mannetje of een vrouwtje is, maar er wordt gekeken of het uh, of diegene goed is voor de functie, toch? Nou, dat hoop ik maar. Want uh, uh, ja, we horen allemaal over het Old Boys Network. En gelukkig is dat bij de KGU uh, niet zo. En dat, dat blijkt ook uh, in de praktijk. Dus als je gaat zoeken in de. Uh, uh, omgeving of in het netwerk wat gebruikelijk is... dan kom je die vrouwen misschien niet tegen. En dan moeten vrouwen beter hun best doen... om zich te laten zien en hun vinger op te steken. Ja, en, om, en dat om, zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Om tijdens. in dat netwerk uh, terecht te komen. Zou het ermee te maken hebben dat misschien turnen... vrij snel wordt gerelateerd aan, aan een soort van vrouwensport? Dat het, dat het een vrouwensport zou, zou zijn? Nou, wij uh, hebben onder onze leden uh, meer uh, vrouwen, meisjes dan jongens. Maar wij hebben natuurlijk ook een aantal hele uh, goede mannelijke boegbeelden in de topsport. Tuurlijk. Dus ik denk niet dat dat uh, in ons geval uh, uh, uh, het bewijs is dat we daarom meer vrouwen in het bestuur hebben. Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is we vandaag... hebben het gewoon beter gezocht. Ja, het is vandaag internationale vrouwendag. Vindt u dat eigenlijk zinnig, zo'n aparte dag hiervoor? Uh, daar ben ik, heb ik ook gemengde gevoelens over. Vroeger uh, was ik echt uh, in mijn tijd op de barricade. Hmm. En uh, uh, ik denk nu meer aan... Uh, maak individuele keuzes uh, voor jezelf. Dus als je denkt dat je wat kunt, laat dat dan zien aan anderen. En uh, ga er dan voor. Wil je betekenisvol zijn, ook in besturen... dan uh, steek je gewoon je vinger op. Ja. En als het nou niet zo automatisch gaat, of er wordt niet genoeg naar gekeken... in het bedrijfsleven gaat het dan wel eens bijvoorbeeld over quota. Als het niet goed schiks gaat, dan maar even een duwtje in de rug. Zou dat ook iets zijn voor de sportbonden? Nou, dat lijkt in het bedrijfsleven ook nog niet zo te werken... en niet zo hard te gaan. Dus ik denk niet dat het vaststellen van een quota helpt. Ik denk dat het gewoon zit in de keuzes die vrouwen zelf moeten maken. Ja. En dat er iets meer mensen gewoon, iets meer vrouwen hun vinger opsteken, net zoals u dat heeft gedaan. Ja, nou. ja precies. Duidelijk verhaal. Bedankt. Monique Kemp, voorzitter van Turmond KNGU. Na een reeks onrustige dagen in Tilburg is de kogel eindelijk door de kerk. Erwin van der Looy vertrekt bij direct als trainer van Willem II. Van der Looy had eerder al aangekondigd na dit seizoen te zullen stoppen. Maar grote onvrede bij de supporters over de, naar de positie van de club en de kwaliteit van het spel dwong hem tot een rigoureuze beslissing. De druk op de coach werd dermate opgevoerd dat hij tegen de zin van de directie in besloot op te stappen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dan Willem II. De nieuwe trainer wordt Erwin van der Looy. Een man die past in Tilburg. Hij houdt van attractief, aanvallend voetbal. Dat zien ze graag hier bij Willem II. Dat was twee jaar geleden toen Erwin van der Looy werd gepresenteerd als de nieuwe trainer van Willem II. Het kan verkeren. Een manifest afgelopen weekend van de supporters van Willem II onder de hashtag Erwin Oud. Want Wim Vos de woordvoerder van de supporters. Wat scheelde er allemaal aan? Wij uh, willen graag passie en strijd op het uh, veld zien. Dat een team het veld opkomt om te winnen en niet om niet te verliezen. Het voetbal was gewoon niet om aan te zien. Ik denk dat we het hele seizoen maar één echt attractieve wedstrijd hebben gespeeld. En dat was thuis tegen Heracles. Dat stapelde zich op... en dat leidde tot enorm veel onvrede. Onvrede die wij ook hebben geuit richting uh, directie. Maar waar eigenlijk weinig mee werd, uh, werd gedaan. En dat heeft tot de uitbarsting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 Nou ja, ik wil niet zeggen dat we tevreden zijn. Want uh, ik denk dat je in zo'n positie, als het zover heeft moeten komen... Uh, dat je dan eigenlijk alleen verliezers hebt. Dus ik wil zeker niet zeggen dat we tevreden zijn. Maar we hebben wel wat, uh, wat we willen. En uh, ja, we willen er met z'n allen voor zorgen dat we in de eredivisie blijven... met die passie en strijd uh, die we graag uh, willen zien. En we hadden niet het idee dat dat met Van der Looy. nog ging, ging lukken. Van der Looy trekt zijn conclusies en zwicht dus eigenlijk... onder de druk van de supporters. Daar waar de directie van de club, zoals technisch directeur Joris Matthijssen, zich juist achter de trainer had geschaard. Gisteren nog. Ja, wij wilden met Erwin doorgaan. Uh, we staan uh, achter de trainer. Uh, dat staat ook in het, in het statement. Uh, maar goed, Erwin uh, belde ons gisteren op en had de beslissing genomen om te stoppen. Ik kan me voorstellen als leiding van de club dat je ook wel wil uit, wilt uitstralen... wij zwichten niet voor supporters die zich reuren... Natuurlijk delen we de zorg van de supporters. Het spel moet ook beter. Vervolgens ga je kijken naar de feiten. We staan er altijd vijf punten boven de playoff plekken, zes punten boven de rechtstreeks degradatieplek. We hebben alles nog in eigen hand en voor ons ook een reden om gewoon door te gaan met de huidige technische staf. Ik keek zojuist eventjes rond in de perskamer. Daar zag ik bijvoorbeeld een mooie zwart-wit foto waarop stond trots op supporters. Ik zag overigens ook een vuilnisbak met het logo van Willem II. En daarop stond tekst zonder respect geen voetbal. Als je ziet wat hier gebeurt, getuigt dat van respect? Uh, tis, iedereen mag een mening uh, geven. De supportersverenigingen uh, mogen ook uh, duidelijk uh, wat zeggen. Maar we zeiden ook al dat uh, de wijze waarop met name uh, we zouden in gesprek gaan... Uh, dat gesprek wordt gecanceld en, en er wordt een statement naar buiten gebracht... zonder dat wij daarop konden reageren. Ja, dat vinden wij onmenselijk en ongepast en niet Willem twee. Dat past gewoon niet bij ons. Maar, um, aan de ene kant uh, verbaast uh, de reactie van de directie mij uh, niet zozeer. Want um, ik kan me voorstellen, ergens voorstellen, dat de directie aangeeft: van ja, we zwichten niet uh, voor, um, voor het statement van de supporters of de wil van de supporters. Maar aan de andere kant, als je aangeeft van uh, ja, dit is niet des Willem twee, dan denk ik dat je onvoldoende in het oog hebt gehad uh, dat de wijze waarop Van der Looy uh, speelde, de wijze waarop voetbal werd gespeeld, door 2, dat het ook niet des Willem 2 was. Het is jammer dat Van der Looij persoonlijk hier nu het slachtoffer van wordt. Maar het was onvermijdelijk. Nou ja, die gevoelens zijn natuurlijk uh, teleurgesteld, zeer teleurgesteld, dat je uh, het niet af hebt kunnen maken. Uh. Dat is eigenlijk misschien wel, het, wel, het, wel het, het, het belangrijkste. Wij zullen ons nu vanaf nu 100% achter de spelersgroep gaan scharen... om ervoor te zorgen dat er voldoende resultaten worden gehaald... dat we in ieder geval in de eredivisie blijven. Ja, en, en dat verwachten we ook van de fans. En, en niet uh, in ieder geval de manier waarop zij uh, dat statement uh, naar buiten hebben gebracht. Ja, de grootste vraag nu natuurlijk is uh, de aanstelling van de nieuwe trainer. Gaat dat dan ook weer in overleg met uw supporters? Nee, natuurlijk niet. Zo werkt zoiets niet. Uh, intern gaan we overleggen en uh, dan gaan we een beslissing nemen. Het heeft alles van een, van een machtsstrijd eigenlijk. Wie heeft het voor het zeggen bij Willem II? De supporters, de directie? Uh, nou ja, wij uh, pretenderen zeker niet dat we het voor het uh, zeggen hebben... maar wij zijn wel heel betrokken op uh, de club. En het is jammer dat het zo, uh, zo opgelopen is. Maar ik wil het niet uh, direct een machtsstrijd noemen. Start het house met She Called Up. Ja, de aanloop naar de WK Allround is er vannacht aandacht. Vannacht, nou, misschien ook wel, maar dan wordt een laatertje Vanavond, mag ik zeggen, aandacht voor de historie. 125 jaar geleden behaalde Jaap Eden de eerste wereldtitel in Amsterdam. Daarom zijn er 40 oudkampioenen uit binnen- en buitenland... naar het museumplein gekomen. Dat is natuurlijk historische grond. Steven Dalenboud staat op die historische grond. Steven, hallo. Um, Hai, wa Wat? wat, wat want waarom is dat historisch? Leg nog één keer uit. Nou, dat is historisch omdat daar in 1893 het eerste WK Allround werd verreden op het Museumplein. Waar ik dus nu sta, ik sta voor dat uh, I Amsterdam uh, logo. Hè? Je kent het wel, waar al die toeristen staan. Er lopen een hele grote groep toeristen weg. Daarachter ligt het Rijksmuseum natuurlijk. Onder die nachtwacht, daar zitten die 40 kampioenen. 41 kampioenen nu uh, te dineren. En als ik dan uh, mijn half omdraai, een half maak... dan zie ik daar dat museumplein liggen. Wat dus nu er heel rustig bij ligt. Maar wat in 1893 echt het middelpunt van een uh, groot feest in Amsterdam was. Het nieuws van de dag. De krant schreef een dag later nadat Jaap E. Daar dus won. Nog nooit heeft uw correspondent zijn stadgenoten zo uit den band zien springen. als toen heden in de middag het bericht kwam. dat onze Jaap ook op de 500 meter de vreemdelingen had verslagen. en hij alzo kampioen der wereld was gewonnen. Ach jee. Geworden. De deftigste pruikjes maakten een sprongetje. Nou geweldig. Schitterend. Geweldig. Ja, maar die zit die, die, die zitten nu dan te dineren. en daarna is het een drankje en een hapje. en dan, uh, dan is het weer klaar? Uh, ja, nou ja, dat weet je nooit als je in Amsterdam natuurlijk nee, dat is waar, uh, ja. uitgaat. Hè? Nee. nee, er zijn uh, 41 kampioenen. Die zijn, er zijn heel veel uitkampioenen aangeschreven. Eigenlijk allemaal die nog in leven zijn. 41 zijn er, uh, hebben verteld dat ze zouden komen. Zijn er ook? Johan Olaf Koss zag ik voorbij komen. Drievoudig uh, kampioen all-round. All uh, Nikolai Guljaev uit 87 Die is er ook. Uh, Knut Johannessen uit 1957. Hij won totaal twee keer. Chad Herrick. Henk van der Grift heb ik zien lopen. Rintje Ritsma. Valko Zantra. Sven Kramer en Irene Wu zijn er ook. Dat is wel bijzonder, want die uh, moeten dit weekend natuurlijk gewoon nog rijden op het uh, WK. Wat nu dus 125 jaar later ook in Amsterdam wordt georganiseerd. Maar zij maakten toch even een half uurtje tijd vrij om hier uh, tussen al die kampioenen aan tafel te gaan. Ja. Nog even één vraag met het risico dat ik je overvraag. Maar het wordt 15 graden, het gaat warm water regenen komende zaterdag. Ja. Hoe, houdt die, gaat die baan dat houden? Nou, dat is wel een, uh, een puntje van zorg, want uh, de Jaap Edebaan... Dat is ook wel leuk trouwens, die andere ijsbaan hè, die hier altijd ligt. Die heet dus de Jaap Edebaan. De, daar, als daar een marathon wordt verreden, eh, of moet worden verreden. en het regent zoals het nu is. en het is zo warm als het uh, dit weekend zal zijn. ja, dan, um, dan wordt zo'n wedstrijd afgelast. En, maar dat gaat dit weekend natuurlijk niet gebeuren. Dus er ligt een heel grote uitdaging voor de, voor de ijsmeester, de ijsmeester van Tilf of Boomsma. Ja. om daar vanavond, of om daar dit weekend enigszins uh, normaal ijs neer te leggen. Ja, zeker. Goed, uh, we, jij gaat een reportage maken van al die kampioenen bij elkaar die momenteel ja. zitten te dineren. Die horen we dan later in deze uitzending. Tot dan. Dankjewel Steven. Gaan we naar het matchcenter. Daar zit Krijn Schuitenmaker te kijken naar die wedstrijden in de Europa League. En die lastige avond bijvoorbeeld voor AC Milan. Ja, dat kun je wel zeggen, lastige avond. Een kleine opleving van Milan. Ze staan 2-0 achter. Twee goals in de eerste helft tegen Arsenal. En een kleine opleving wil zeggen, een opleving, maar wel zonder echt grote kansen. Kadinić kreeg er zo even nog eentje, maar de Colombiaanse keeper van Arsenal kwam goed zijn goal uit. Dat leverde dus geen gevaar op. En Wenger, ja, dat is een mooie avond voor hem natuurlijk in Milaan winnen. Want er is nog twee minuten officiële speeltijd op de klok over. En de 2-0 voorsprong staat nog steeds... Die vandaag door een Belgische krant de grootste overlever in het wereldvoetbal werd genoemd. Want hij is al 22 jaar coach van Arsenal. Hij wankelt al een tijdje. Maar goed, nu weer een mooi resultaat neerzetten in Milaan. In Milaan dat is natuurlijk wel... Uitstekend voor Wenger. Een doelpuntje is erbij gekomen bij Atletico tegen Lokomotief Moskou. Die ploeg uit Rusland. Atletico speelt thuis. Verloor afgelopen weekend nog van Barcelona. Daardoor is het verschil in de competitie weer groot geworden. En dus had Atletico het even nodig. Een lekker resultaat. Saul maakte de eerste. Diego Costa tekende voor de tweede vlak na rust. En toen was het verzet van Lokomotief Moskou wel gebroken. En zo even maakte Koke de derde treffer voor Atletico. Dus dat ziet er uitstekend uit voor die ploeg uit Spanje uit Madrid. Lionel Olympique... De ploeg van Memphis Depay staat nog steeds op een 1-0-voorsprong tegen CSKA Moskou. En er zijn ook geen goals meer bijgekomen bij Borussia Dortmund tegen Red Bull Salzburg. Daar staat het dus nog steeds 1-2. Schurrle maakte de laatste treffer. En dat is alweer een klein half uurtje geleden. Dus wat dat betreft ja, moest Borussia Dortmund aan de bak. Is het nog niet gelukt tegen Salzburg om op gelijke hoogte te komen. En die eerste wedstrijd verliezen is natuurlijk geen best begin in de knock fase van de Europa League. En die, ja, die draak van de wedstrijd, met name de tweede helft... Of dan Milan tegen Arsenal, daar is het nog steeds 0-2. We zijn inmiddels bezig in de laatste minuut. Deze week is onze verslaggever Reinhard Meijer op campagne... met nieuwe en vooral kleine lokale partijen. Want wat trekken zij allemaal wel niet uit de kast... om mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te bereiken? Vandaag maken we kennis met lijsttrekker Harry de Olde... van de partij Vrij Almelo. Op dit moment met één zetel in de raad vertegenwoordigd. Oh, dag Reinoud, welkom in het gemeentehuis. En zijn we hier op de fractiekamer van Partij Vrij Almelo? Nou ja, fractiekamer, uh, we kunnen overal terecht, hè. Glaswerk, witte muren, is het een beetje een flexplek? is een flexplek, inderdaad. Geen enkele partij heeft geen eigenlijk een partij. eigen kamer? Nee, geen enkele partij heeft een eigen kamer. Daar hadden wij vroeger wel in het oude gemeentehuis. Zo noorden moest er een nieuw gemeentehuis komen van 58 miljoen. Ah. Er zijn zoveel lege panden. Wij dachten bij onszelf, nou ja, goed, de leerstand is zo groot. De ambtenaren kunnen daar wel gaan zitten. Want ik dacht dus, ik kom zo'n fractiekamer binnen. Het hangt vol met, hè, in campagnetijd, met posters, met sjaaltjes. Weet ik veel wat voor toestanden allemaal. Maar ja, niks is minder waar hier hè, nu op dit moment. Nee, dat was in het oude gemeentehuis wel het, het geval. Wij hadden, uh, de kamer helemaal volgeplakt hè? naar ons grote voorbeeld, uh, Pim Fortuyn. Die hing uh, in groot formaat hing aan de muur. Jij wordt ook wel, daarover gesproken, de lokale Pim Fortuyn genoemd, hè? Ja, ja, dicht bij de burger, hè? Dat zijn Pim Fortuyn ook. Wie ben jij? Ik ben Harry Wiesemaan. Ik doe het secretariële werk. En rechts van mij staat nog iemand. Hans van Houwelingen, partij vrij Almel op PVA, nummer 3 als kandidaat. We zijn dus vreselijk druk bezig met de campagne voor 21 maart. Dus we gaan nu de straat weer op, we gaan flyeren, we gaan praten met mensen. Nou, we zijn inmiddels op straat. Wat gaan we hier doen? Ah, ik denk dat we gewoon eens even de binnenstad heen lopen. He, dat is een klein eentje verder. Om eens even kijken hoeveel leegstand er in Almelo is. Is het zo erg? Ja, het is uh, verschrikkelijk. En de gemeente doet er gewoon niks aan. En dat is dus echt een van de, van de hete hangijzers hier, hè? Dat is een van de hete hangijzers, ja. Iedereen heeft het over de leegstand. Wanneer pakken jullie nou eens een keer die leegstand aan? De Partij Vrij Almelo. In een paar zinnen. Wat is dat nou eigenlijk voor een partij? Geld uitgeven aan de inwoners van Almelo. En niet aan idiote dingen spanderen. Zoals... De burgers staan centraal. De burger staat centraal. Maar dat roepen eigenlijk alle partijen wel, hè? Ja, maar die stemmen wel voor het van een stadhuis van 58 miljoen. Wat zijn de andere speerpunten voor jullie partij? Waar leggen jullie de nadruk op? Ja, ouderenbeleid, heel belangrijk voor ons. En we hebben intussen ook al gezorgd voor een wethouder... die dierenwelzijn in het pakket heeft. Maar daar wordt niks mee gedaan. Dierenwelzijn staat ook hoog jullie op de agenda. Heel hoog bij ons, ook de, als enige partij. En ja. veiligheid. Ja, want... De veiligheid in Almelo, station, noem maar op. En al die dingen worden plotseling overgenomen door andere partijen. Doe Harry? Overlaast, uh, prostitutie, uh, noem maar uit. Van allerlei overlast, uh, noem maar op. Nou zitten we best wel eigenlijk overal in het land, hoor. In een versplinterd landschap. Veel ja. kleine lokale partijen. Dat is in Almelo niet anders, hè? Ja, dat tekent ontevredenheid. Hoeveel partijen zitten er op dit moment in de raad? Uh, op dit moment zitten uh, er 14, uh, 14 fracties. Hoeveel splinterpartijen, om het zo maar even te noemen, zitten daartussen? 7. Zit. Zeven stuks? stuks. En er komt er ook nog eentje bij. Er komt er eentje bij, dat is de PVV. Die PVV denkt bij zichzelf, nou ja goed, we doen mee. Want we zien dat er een grote ontevredenheid in Almelo is. Die mensen denken, nou ja goed, die ontevreden burgers van Almelo... die stemmen wel op ons. Hoe ze het doen, doen ze het, maar ze komen absoluut in de raad. Misschien vier, misschien drie. De concurrenten bij, en een grote ook. We zitten in dezelfde vijver te vissen van de ontevreden burger. Dat klopt. Ja, maar eens kijken hoe dat afloopt. Straks gaan de mannen flyeren en horen we wat de partij Vrij Almelo... nog meer doet om de PVV andere partijen achter zich te laten. Klein Schuitenmaker in het matchcenter. Klein, je had het net al over Wenger. Uh, als je op Twitter kijkt, dan zie je Wenger out. Dat is een regelmatig trending. Heb je misschien zelf ook eens naar gekeken. En zou je zien dat hij de Europa League wint. En dat, die, dat, die dan, dat de bestuur dan zegt, nou, misschien kan hij nog wel twee jaartjes blijven. Ja. Die man is gewoon niet weg te krijgen. Ja, nee, 22 jaar is hij al coach ja. van, van Arsenal. En zo gaat het al een hele poos inderdaad. Ja, nu heeft hij toch in de competitie natuurlijk gefaald eigenlijk de afgelopen week. Ook weer drie competitiewedstrijden op rij verloren. Dus gaan er inderdaad meer steeds Steeds meer stemmen op voor winger maar Voorlopig zit hij daar nog steeds. En uh, ja, hij gaat natuurlijk al de Champions League volgend seizoen niet meer redden. Dus misschien wel een reden om hem te lozen aan het einde van dit seizoen. Maar goed, nu staan ze nog steeds op een 2-0 voorsprong in Milaan tegen AC Milan. Dat al een hele poos niet verloren had. Overigens zijn er drie van de vier zeven wedstrijden al klaar. Borussia Dortmund heeft inderdaad verloren. Van de koploper van Oostenrijk, Red Bull Salzburg. CSKA, Moskou, Olympique Lyonnais 0-1 geworden. Marcelo maakte daar de enige treffen, de Braziliaan. En Atletico is 3-0 gebleven tegen locomotief Moskou. Dus... Uh, ja, dat is een ploeg die een goede uitgangspositie heeft neergezet voor volgende week. Want dat kan natuurlijk niet meer misgaan volgende week in Moskou als de return wordt gespeeld. Ja, en Milan blijft het proberen maar is eigenlijk machteloos die ploeg van Gattuso. En Arsenal heeft uh, ja, best een eenvoudige tweede helft. Uh, hoeft ook niet meer tot een uh, overmatige krachtsinspanning te komen. Zo dus hier en daar komt er nog eens een aardige aanval van Arsenal. Uh, met uh, wat uh, nou niet eens echt schoten op doel. Zoals uh, zo even gebeurde aan de kant uh, van Arsenal. Want uh, dat was er weer eentje. Welbeck die het probeerde. Ja, Zegt dan tegen de scheidsrechter. Ik werd uh, onderuit gehaald. Wilde een vrije schop. Kreeg hem niet. En inmiddels uh, zijn we daar uh, bijna klaar. Want uh, de extra tijd uh, zit er ook weer bijna op. En Arsenal staat op een 2-0 voorsprong. Goed, dan horen we zo meteen hoe het afloopt. En hoe die andere wedstrijden gaan, want er komen er nog vier. want uh, Die beginnen om een vijf over negen. Zometeen is Martin Gauws hier te gast om te praten over het EK Handbal van 1964, uh, <laughs> 62. 63 63. Nou, dat horen we zo meteen Twee gemeen. 1 beneden gemiddeld opkomstcijfer. Oh.